Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Duitsland is nog lang niet af van het coronavirus, zegt bondskanselier Merkel. Volgens haar staat het land nog maar aan het begin van de pandemie. Ze noemt de situatie zeer ernstig en zegt dat Duitsers hun normale leven voorlopig niet kunnen oppakken om geen terugval te riskeren. Het aantal gemelde besmettingen in Duitsland is voor de derde dag op rij gestegen. Vandaag waren het er ruim 2300. Het aantal geregistreerde sterfgevallen door corona steeg met 215 tot boven de 5000. Het coronavirus was al eerder in Nederland dan 27 februari toen de eerste patiënt positief werd getest. Dat meldt het AD op basis van RIVM-gegevens. Daaruit blijkt dat halverwege februari al mensen ziek waren. Ook enkele medewerkers van de Brabantse ziekenhuizen zeggen dat ze toen al klachten hadden. De twee grote natuurbranden in het zuiden van het land... hebben zich vannacht niet uitgebreid, maar zijn ook nog niet onder controle. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Bij de branden in het Brabantse natuurgebied de Deurnense Peel... en bij het Limburgse dorp Herkenbos zijn geen vlammen te zien... maar ondergronds smult het nog. Positief is dat het vandaag minder hard gaat waaien. Dat maakt het bluswerk makkelijker. Bij beide gebieden zijn mensen geëvacueerd. In Deurne mocht een deel van hen gisteravond weer naar huis... En in Herkenbos horen de ruim 4000 inwoners vandaag of ze weer terug naar huis mogen. Op een snelweg bij Melbourne zijn vier politieagenten doodgereden. De Australische agenten hadden een hardrijder aan de kant van de weg gezet en aangehouden. Tijdens de berging van de auto botste een vrachtwagen achterop de stilstaande politieauto en op de agenten. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was. Het weer, veel zon bij 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Vanmiddag koelt het aan de kust af door zeewind. Morgen ook flink wat zon bij 16 tot 22 graden. In het weekend iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 het vruchteloze zoeken moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, met huid, wit, blacht, weg, huis, wit, blad, heuk en ronde.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 Op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing het, huil het, laat, werk en wonder.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 Welkom bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag vanochtend u weer langs wat aardige muziek leiden. We begonnen de uitzending met een wel in deze tijd toepasselijk nummer... Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffi. We hebben weer, net zoals maandag en dinsdag, muziek vandaag van alle kanten van de wereld in diverse talen, in diverse stijlen. We beginnen, zoals vaak, met uh, als tweede nummer een Nederlands nummer. Uh, namelijk een nummer van de Jan Modenaar Big Band met zang van Hattie St. John. Met een wel heel toepasselijke titel in deze tijden, Don't Get Around Much Anymore.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 Er komen niet meer zoveel overal op dit moment. En uh, ik denk dat velen van nu, ik in ieder geval wel... wel eens even dromen van... goh, wanneer kunnen we weer eens een keertje naar het zuiden... met de auto of met het vliegtuig... en daar uh, heerlijk van onze vakantie genieten. Of dat er dit jaar van gaat komen is maar helemaal de vraag. Een uh, artiest die daar prachtig over zingt... over dat nadenken over het zuiden is Paul de Leeuw. Paul de Leeuw is vandaag onze artiest van de dag... dus daar komen nog wat meer nummers van. Maar hier gaan we luisteren naar het nummer Naar het Zuiden... wat hij samen zingt met Fernando Lamerinas. Ik zoek lindo sol Ja noi. het zuiden Vogels trekken naar het zuiden. Ik doe een dikke trui aan voor de kaal die nog moet komen. Wie verlost me van dat eeuwige verlangen van een hart dat zich wil wassen. In het zuiden Langezoo. lijkt het leven zoveel licht. Wij kwamen ieder jaar weer dichter tot elkaar. Coração. Zou nu de liefde zo bekoeld zo... Hart als hem, hart als hem. In het zaden. Gaat ons bloed weer sneller stromen. Komen we dan zien wij weer weg te dromen? Nee, zal ik liegen? Kunnen wij weer dagen vrij? En dat die ons dat is zo, maar de liefde van La mens, het een keer, dan een keer, het zo. De prachtig lied uh, met die afwisseling tussen Nederlands... en uh, dat fado-achtige geluid van uh, Fernando in het Portugees naar het zuiden. We horen dadelijk nog meer van Paul de uh, Ik zat even wat te kijken nog wat naar wat uh, berichten... die gerelateerd zijn aan de, de tijd van corona waar we in zitten... Uh, er wordt natuurlijk ontzettend veel op dit moment uh, door mensen die een baan hebben vanuit huis ook vergaderd. Niet alleen gewerkt, maar ook vergaderd. <tiek> en dat neemt behoorlijke vorm aan. Uh, ik lees hier dat uh, het Amerikaanse bedrijf Zoom uh, op dit moment dagelijks 300 miljoen actieve gebruikers heeft. Uh, vorige maand voordat uh, corona uitbrak lag de piek nog op 200 miljoen gebruikers per dag. En vorig jaar in december uh, werd Zoom nog maar gebruikt door ongeveer 10 miljoen mensen. En als je dan nagaat dat dit maar één van de vele mediums is... Uh, via wie mensen met elkaar uh, video vergaderen of video bellen... dan uh, kan je zien hoeveel mensen het face-to-face uh, uh, -face contact uh, wereldwijd hebben vervangen... door het virtuele contact uh, met behulp van het... Uh, computerscherm. Oké, okay. terug naar de muziek. De eerste drie nummers kwamen uit Nederland. Uh, wat er nu voor ligt is een nummer uit Duitsland, een nummer van Udo Jurgens. Uh, hij wordt wel eens vergeleken uh, als de, de een uh, man die op dezelfde manier populair was in het Duits-talig taalgebied... als Charles Navoure dat was in het Frans-talig taalgebied. Uh, de overeenkomst is ook dat ze beide hun nummers altijd helemaal zelf schreven. Vaak zowel qua muziek als qua tekst. En uh, <coughs> dit is een aardig, licht ironisch nummer van Udo Jurgens. Van zijn laatste cd die hij uitbracht toen hij al dik in de tachtig was en het ook de wat ironische titel meegaf, Mythen im Leben... we gaan luisteren naar Der Mann ist das Probleem. Wer hält sich für den Größten seit sich diese Erde dreht... Verspaltet die Atome, bis der ganze Laden untergeht? Wer rast wie ein Gestörter, dringelt auf der Autobahn? Wer traut sich nicht zum Zahnarzt, aber Kriege fängt er an? Es ist der Mann, ja, ja, der Mann. Wer pocht auf seine Ehre und wer links zugleich den Staat? Wer geht in Freudenhäuser und erfand das Zölibat? Wer spielt mit Handgranaten und wer steckt den Urwald an? Wer hält sein Auto sauber und verdreckt den Ozean? Es ist der Mann. Ja, yeah, ja, der Mann. Das is nun mal die Wahrheit. Er is der Fehler im System. Der Mann. Ist das Problem. Wer macht nicht nur in Fukushima einen super -Gau? Wer hört schon aus Prinzip sowas von nicht auf seine Frau? Wer ist ein besser Wisser und läuft Armut dann und wann? Wer verhandelt über Frieden und schafft sie neue Waffen an? Es ist der Mann. Ja, ja der Mann. Und soen Loch Spionage und versiert im Drogendeal. Ob Mafia, op Komora, wenn schon dann im großen Stil. Primitive Stammtischwitze und akuter Größenwahn. Produziert er eine Ölpest, sind die anderen schuld daran. So is der Mann. Ja, ja, der Mann. is nun mal die Wahrheit, er ist der Fehler im System. Sehr wann ist das Problem? Er ist Diktator, Rambo, Bürokrat, Heiratsschwindler, Luftpirat, treulos vorlaut und auch noch bequem. Doch die Frau. It's hot, Man, is dat probleem, udo jurgens. En nu pijlsnel snel de Noordzee over, het Verenigd Koninkrijk over, om aan te komen in Dublin, waar we gaan luisteren naar de Dubliners met de klassieke folksong Molly Malone.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 De Dubliners met Molly Malone. Over een paar minuutjes dan uh, krijgen we Jelmer aan de telefoon met zijn dagelijkse nieuwsupdate. En tot het zover is, uh, gaan wij even richting Italië, waar we luisteren naar Riccardo Cocciante met Sin Cirita.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 Oro questo mi rimane per te. Muziek Ricardo Muziek Het is tijd voor Muziek Muziek ik ga hem even Muziek de Muziek Muziek Hoi, hang je er nog? De lijn die verdween ineens. Dus uh, we gaan even opnieuw bellen. Uh, ja, hier doen we alles zelf, uh, beste luisteraars. Dus uh, dat wil nog wel eens uh, wat kleine probleempjes opleveren. Als je en presenteert en de techniek moet doen. Maar we gaan het toch uh, proberen. Dus daar gaat hij en daar gaat de telefoon over. Ja, je was weg. Ik was op een of andere manier was je weggevallen, Jasper. Uh, Jasper, maar daar zet ik je nu in de uitzending. En als het goed is, ben je nu te horen. Ja, ja. ja ik hoor het. Oké, okay. nou, goedemorgen. Vertel, wat heb je voor ons allemaal in petto vandaag? Ja, ik heb uh, uh, vier items uh, klaarstaan. Uh, om te beginnen nog even de impact van de verlenging van de maatregelen... rond het coronavirus... Want dinsdagavond zijn er natuurlijk uh, uh, weer nieuwe plannen bekendgemaakt. Namelijk dat de horeca en ook de, bijvoorbeeld de verzorgingstehuizen nog gesloten blijven tot in ieder geval 20 mei. En dat ook grote evenementen tot 1 september niet mogelijk zijn. En uh, dit zijn al drie voorbeelden van maatregelen die in Zandvoort uh, grote impact hebben. Uh, naast deze extra maatregelen uh, houdt het anderhalve meter beleid in stand. Uh, wel wilde de regering de jeugd wat tegemoet komen. Uh, Zo worden de kinderdagverblijven uh, na de meivakantie op 11 mei weer helemaal uh, geopend. En de basisscholen gaan ook deels weer open. Het voortgezet onderwijs moet nog uh, even wachten. Die gaan vanaf 1 juni uh, weer open met wel... Uh, uh, gelet op, het, uh, op de anderhalve meter afstand. En wat betreft de Formule 1, uh, die zal waarschijnlijk dit jaar niet verreden worden op circuit Zandvoort. Want uh, grote evenementen zoals uh, de Dutch Grand Prix uh, zijn natuurlijk tot 1 september verboden. Uh, een Grand Prix zonder publiek behoort volgens sportief directeur Jan Lammers uh, niet tot de mogelijkheden. Uh, of we na 1 september überhaupt nog iets kunnen verwachten van dit Formule 1 seizoen is nog maar afwachten. Het Formule 1 seizoen heeft tot nu toe nog geen race uh, verreden en een nieuw kalender is nog niet bekendgemaakt. Dus dat is nog even afwachten. Uh, dan, het zal dit jaar een vreemde koningsdag worden, want door het coronavirus kunnen er geen activiteiten worden georganiseerd. En daardoor zal alles anders zijn dit jaar op de verjaardag van de koning. Zo is er geen vrijmarkt, zijn er geen kinderspelen en is er geen vlaggeis en is de receptie van de gemeente voor gedecoreerd gedecoreerde, afgelast. Uh, de, viering, uh, de stichting Viering Nationale Feestdagen heeft een alternatief programma opgesteld om toch nog een beetje de feestelijke stemming uh, uh, te creëren. Uh, ook hebben een aantal ondernemers in Zandvoort iets bedacht om toch nog een beetje het koningsdaggevoel te verhogen. Zo heeft Lunchroom Rabbel oranje te poesen besteld. Uh, uh, kan je bij hun uh, oranje tepoessen bestellen en heeft het wapen van Zandvoort een koningsproost bedacht uh, die in de middag zal worden gedaan... tegelijkertijd om op de verjaardag van de koning te proosten. Uh, het zal een uh, andere koningsdag worden dan uh, voorgaande jaren... maar de organisatie van de Nationale Feestdagen uh, in Zandvoort uh, probeert er alsnog het beste van te maken. Uh, het volledige programma zoals de organisatie in hun hoofd heeft... is te vinden op hun website uh, www.koningsdagsandvoort.nl tot zover dat bericht. Uh, dan nog even over de entree Zandvoort. Want als onderdeel van de tijdelijke maatregelen... Uh, om de entree van Zandvoort op te vrolijken... zijn er uh, net als voorgaande jaren grote plantenbakken geplaatst... rondom het Palace Hotel. Vijftien in totaal. En de duindoornstruiken van vorig jaar hebben plaatsgemaakt... voor nu olijfboompjes. Uh, de traditie van het planten van uh, exotische planten begon vier jaar geleden met palmbomen in grote houten bakken die door de gemeente werden geliefd en waar vrijwel iedereen erg enthousiast over was. De palmbomen waren echter slecht bestand tegen harde zoute wind en uh, waaiden daarbij uh, vaak om en moesten voortdurend vervangen worden. Vanaf vorig, uh, vanaf vorig jaar hebben ze daarom gekozen voor een andere plant, de duindoornstruik, en dus dit jaar voor de olijfboom. Uh, vanaf deze week uh, is, het, uh, is de omgeving rond het Palace Hotel en dus de entree Zandvoort weer opgevrolijkt met uh, deze boompjes. Uh, dan nog uh, een leuk nieuwsberichtje, want het historisch erfgoed op Elswoud is genomineerd voor een internationale award. De uh, Pre-Dax Land Award. Uh, deze internationale prijzen worden uitgereikt als wereldbeste vastgoedprojecten en daar is dus... Uh, de Braspe Groep, waar uit onder valt, voorgenomineerd. Dus eind dit jaar wordt bekend wie die prijs zou hebben gewonnen. En dat was het eigenlijk. De ITEM. dankjewel Jasper. Mooie lokale berichten, waar denk ik iedereen zo'n voordeel mee kon doen. We spreken elkaar morgen weer. Ja, helemaal goed. Tot ziens. Tot ziens, Doei. Ik laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen Heerlijk dromen dat jij hier bent En ik jou kan voelen, naar jou kan lachen Voelt het soms alsof ik zonder Veel te leeg en veel te kil ben En niet echt meer adem Ik ga vandaag een berg beklimmen En de top bereiken Met jou in mijn hart Waar ik jou wil houden, vast wil houden Ik ben bang dat ik straks zonder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 Vandaag de dag met jou mag zo een die zacht voorbij gaat, terwijl de wereld weg lijkt. En ik naar je kijk, naar jou blijf lachen, Vond het soms alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaat heeft. Als ik van nacht en nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt, alsof de wereld weglijkt. En ik naar je kijk, naar jou blijf lachen, voelt het weer alsof het wonder veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik een dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan, terwijl heel de wereld wegkijkt ik je vast en we zweven, voelt het nogal alsof het vonden, veel te mooi en veel te groot is, te mooi voorbij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Jouw hart zit heel in mij. kende de stem natuurlijk, artiest van de dag... Paul de Leeuw, met het nummer Dat komt door jou. Een nummer dat eh, eerder werd opgenomen door Guus Meewis, maar oorspronkelijk uit Italië afkomstig is... van de zanger Giovanotti met de Italiaanse titel A.T. Dan heb ik nu iets klaar liggen uit eh, Frankrijk. Uh, een zanger die u misschien niet goed kent... Ik ben er ook een jaar geleden op zijn naam gestoten... maar hij maakt prachtige chansons. We hebben het over Pierre Bachelet. En een van zijn beroemdste liederen in Frankrijk is Le Coron. En Le Coron is een iconische song eigenlijk... die de uh, trots van de Franse mijnwerkers bezinkt... Uh, uh, in het noorden van Frankrijk... Uh, het is ook overgenomen, zoals dat in Engeland is gebeurd met You Never Walk Alone. Is dit nummer Le Coron ook overgenomen door een voetbalclub, namelijk de RC Lens in het noorden van Frankrijk, en die gebruiken het ook als hun clublied. Luistert u naar Pierre Bachelin met Le Coron? Au nord, c'était les corons La terre, c'était le charbon Le ciel, c'était l'horizon Les hommes, les mineurs de fond Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus Que je croyais voir le ciel bleu J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras Je crois qu'il était fier de moi Il était généreux comme ceux du pays Et je lui dois ce que je suis Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagne, dont je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oud, ja, zeker J'avais à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Ils parlaient de 36 et des coups de griseau, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier, comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. I think it's time to put your gloves away Velen van u herkenden natuurlijk de stem van Oletta Adams... met de wel heel toepasselijke titel Window of Hope. Dan heb ik nu het eerste Spaanstalige nummer klaarstaan van vanochtend. En daarvoor gaan we naar Chili en luisteren naar Pablo Herrera met Tengo Un Amor. Es un castigo del Señor que me domina y me hace trisa el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar. Está muy solo y nadie viene a rescatar que se abraza a las olas buscando paz Vivo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespera una celda, una prisión die me condena y me ha encerrado en su dolor que me ha dejado solo Dan gaan we nu weer tot de nieuwsberichten... naar een laatste nummer van Voor Deze Break luisteren. Om Na de nieuwsberichten komen we terug nog met één nummer. En terwijl dat draait, uh, ga ik contact zoeken met Pluspunt... die daarna uh, de uitzending in komt met hun bijdrage. Eerst gaan we luisteren tot aan het nieuws naar ABBA. Afgelopen dinsdag draaide ik de Nederlandse versie van... Simone Kleinsma, maar hier is het origineel. The winner takes it all.